Avond. ik ben Hanneke van Zessen dit is het nieuws van NOS op 3. In Kerkrade is een stille tocht gelopen door duizenden mensen. De tocht voor Gino, het jongetje dat vorige week dood werd gevonden na een vermissing... eindigde op het voetbalveldje waar hij precies een week geleden verdween. Het afscheid riep bij iedereen veel emoties op... zegt de burgemeester van Kerkrade tijdens een toespraak. Een onschuldig jongetje van negen uit het leven gerukt. Dat mag niet, dat kan niet en dat hoort niet. En dat dat toch gebeurt is vooral voor jullie, voor familie, een hel. En wij die achterblijven moeten nu vooral onze menselijkheid tonen. Elkaar steunen door dik en dun. En u, massale aanwezigheid hier, bij deze herdenkingstocht, laat dat al zien. Morgen is er in Maastricht, waar Gino vandaan kwam, ook een stiltocht. Nieuwe bedrijven in Noord-Brabant en Limburg krijgen voorlopig geen aansluiting op het elektriciteitsnet. Die bedrijven kunnen dus geen stroom afnemen of opwekken omdat het net bijna helemaal vol zit. En dat heeft weer te maken met de snelle opkomst van warmtepompen, laadpalen en andere middelen om te verduurzamen. Klimaatminister Jette heeft gezegd snel met de energiesector in gesprek te willen over deze stroomproblemen. Er komt dit jaar waarschijnlijk geen vuurwerkverbod. In de Tweede Kamer werd erover gesproken... omdat GroenLinks en de Partij voor de Dieren... al het consumentenvuurwerk willen verbieden. Maar er lijkt geen meerderheid voor. Volgende week wordt erover gestemd. En de camperbusiness is al een tijdje booming. Maar die lange wachttijden lopen nu de spuigaten uit. Zo kan het zomaar ruim een jaar duren... voordat je met je wagen op weg zit naar een zonnige vakantie in Frankrijk. Dat dat zo lang duurt komt door een chiptekort en de oorlog in Oekraïne... En wat doe je dan? Deze kampeerliefhebbers gooien het over een andere boeg. Zeggen ze tegen Omroep Friesland. Ze huren nu een camper. Want kopen zit er niet meer in. Nee, nee, nee. Dat vinden wij een, een dure investering. En ook min of meer de verplichting dat je er meer op, op pad moet. Wij hebben heel vroeg gehuurd, maar ik zie het nu wel. Wij zaten nog zeker onder de duizend. En nu moet je zeker voor zo'n hoogseizoen camper, moet je het wel rekenen op meer dan duizend euro. Want ook de huurcampers zijn populair. En dan het weer vanavond hier en daar kans op een bui. Morgen zonnig, wat regen en een graad of 19. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de AWB. Op de A10, de ring van Amsterdam, heb je bij Durgerdam... nog 20 minuten verdraging door bergingswerkzaamheden. De linkerrijstok is daar dicht. Tot zover de verkeersinformatie. Zin in Zandvoort, zin in Zandvoort. is Zin in ZFM. ZFM. Met nu. Jouw keuze. ZFM. De Krochten. Een zoektocht naar de wortels van de Nederlander. vind de Bier ook al fantastisch over. ja ik ken hem natuurlijk ik ken de dim en kees ken ik natuurlijk uit van, Den Haag <coughs> ja vanuit Den Haag vanuit de, de scala bedega die club of die, die, dat was een, een artiestenclub waar je dan s'avonds na afloop van het spelen kon je daar naartoe oh ja kwam chef van Oekel en al die mensen kwamen daar en daar kwam ik voor het eerst met kees verkoeten okay. nee met johnny Lyon kwam ik daar die, die kwam daar ook nog ja. met johnny Lyon kwam ja. ik daar en daar, daar waren zij allemaal en toen later is het toen nam ik George Kooymans mee. Ja. En toen, die nam ook weer mensen mee. En toen is het van de oude garden die daar zaten. Ja. Zeg maar van, uh, hoe heet die gitarist, Tom Kelling en zo. Is het overgegaan in een soort, voor, voor de popmuzikanten. Ja. En nacht, nachtmensen van portiers en zo. Ja. Uh, ja, ik dacht, ik en, en de Marathon, dat was toch ook. De Marathon was, ja, dat was, daar speelden we altijd natuurlijk. Hmm. De Marathon was een, uh, daar kwam ik al toen ik kind was. Met mijn ouders. En dan hadden we hadden altijd herders voeren. En dan gingen we wandelen. dan gingen we daar altijd koffie drinken. Dat was twee kilometer van ons huis vandaan. Ja. En later is toen... Meneer Ooms en mevrouw Ooms... Die hebben daar... Omdat we daar ook wel eens kwamen met bandjes... Hebben ze er een heel uh, ding naast gebouwd. Een, een soort zaal. Waar we met z'n allen konden spelen. Daar hebben we de op oh. opgetreden Hoe oh, bestaat, bestaat dat nog? Of, nee, al nee, nee het is al, helemaal weg. Oh, is het is helemaal weg. Ja. ja. Dat was nu de eerste marathon, hè. Dan, daarna kwam de, de nieuwe marathon. Daar kwam ik ook heel af en toe, maar daar vond ik niet zoveel meer aan. Het was een soort discotheek. Maar je hebt dus echt al die uh, oude grote groepen... in hun begintijd meegemaakt, hè? Zoals A de Stones en de, Hoen, ja, en de ja. Dat is ook wel ongelooflijk, ja. Heel anders dan nu, wie, denk ik, hè? Wie, ja. Wat ik eigenlijk het mooiste vond... want ik ben natuurlijk geïnspireerd door Cliff Richard... of uh, Little Richard, ja. en... Wij hebben in Parijs een Olympia gespeeld in het voorprogramma van Little Richard. In de Parijse optreden, ja. oh, als een hoogtepunt. Ja. Ja. Ja. ja, en ik weet, dat was, wij waren allemaal ja. gek van Little Richard. En ja. Wij zitten vooraan zo in Olympia op die, op die, ja. die stoelen. Lullig te veel of niet? Nee, graag. Oh. Ja. En op ja. die stoelen zitten wij, want er was, was middags repetitie, ja. Ja. soundcheck en zo. Ja. En dan gaat er een deur open daar, in de zaal. Ja, en dan komt Little ik. Richard binnen. Ik, ik, ik, ik wil gaan staan, maar dat zou ik maar niet doen, dat hoor je het ja. niet meer. En die kwam binnen in zo'n Lemmy Coat-jas. Heel groot was die, vond het volgens idee. Ja. Want toen hij zei Little Richard, is een treintje, maar ja. hij was een schoot. Ja. En hij kwam binnen met vuurspugende ogen. Ja. <laughs> zo kwam hij daar. Nou. Nou, we waren allemaal onder de indruk. Ja. En toen, ging, toen ging hij repeteren. En toen zei hij... Uh, I don't want to play on those amplifiers. En die hadden, hij had een Engels bandje bij zich. En die hadden uh, versterkers. Oh, yeah. Maar daar wilde hij niet over spelen. Nee. Want dat vond hij verschrikkelijk. Dat klonk helemaal niet goed. En wij hadden een hele goede installatie. En toen vroegen ze of hij op oh, onze okay. installatie kon spelen. Yeah, yeah. En hij heeft op mijn microfoon gezocht En dat vond ik helemaal gek. <laughs> ja. Een mooie arigode, inderdaad. ja, inderdaad. Ja, ja, ja. Ja. Ja. Dat is wel een van zijn hoogtepunten geweest daar in Parijs. Ja, was het ja. leuke was. Dat na afloop was... De hele Franse, ja, zoals voer Johnny Holliday, nog met Sylvie Vartan... die waren allemaal in die... in die, uh, die artiestenfoyer. Okay, Want die wilden yeah. Little Richard ontmoeten. Voor, ja, voor hun ook allemaal het grote ideal ja. natuurlijk. Ja. ja, dat was heel bijzonder. Ik heb er later nog een keer... met de Iering gespeeld. In Olympia, met Galaxy Lin. Oh, we hebben een met de Iering. Tour gedaan. Ja. Met de Iering door Duitsland, Frankrijk ja. en België. Ja, je oh, hebt wel een mooi leven gehad, zo te horen. Hè? Ja, maar dat was wel zwaar hoor. Toch wel. En daar, daar werd dan wel natuurlijk wat gebruikt hè, om wakker te blijven. Ja, ja. Dat, ja. Dat, dat, is, dat was natuurlijk ook finest, want ja, je hebt toch je slaap nodig natuurlijk, want dan kon je ja, niet ja. slapen als je, nee. als je wat ingelopen had. <laughs> maar dat deed iedereen in die, in die periode, ja, dat om ik ook te been te blijven ja. gewoon. Ja. Ja. Dus allemaal reizen en, uh, en opbouwen. Ja, uh, maar dat vond je wel leuk de toeren? dus in de bus stappen, uitstappen op. Uh, ja, om, nou wij je met een personenauto en de, de bus achteraan, ja. Nou nee, de bus die reed vooraan, die reed vooruit, want die moest alles opgesteld. Oh! En wij, wij kwamen later gewoon natuurlijk. Oh, dat is prettig, ja. Ja, dat was wel prettig. Ja, ja in het begin zal het wel anders zijn geweest, denk ik. Met de We hebben in een busje gezeten en met ja. de latere moosjes... Um, in een uh, half toerenkaal hadden we toen. Oké. Okay. Die was wel oké. Okay, ja. ja. Maar er zaten ook spullen in allemaal natuurlijk. Ja, natuurlijk. Ja, is ja. Anders, ja. ja zelf opbouwen heb je natuurlijk ook allemaal nog meegemaakt. Ja, natuurlijk. Ja. Ja. Ja. Ja. Just you know what? Het eerste plaatje dat je kocht, of van je, je zakgeld of zo of wat ook, hè? Ja, nou ja, ik moet eerlijk zeggen dat ik dat niet meer weet, maar het zal waarschijnlijk iets zijn geweest van of Cliff Richard, Cliff Richard of van Buddy Holly. Buddy Holly, ja, dat vond ik ook te gek. Uh, True Love Ways, True Love Ways was ook zo'n mooi nummer. Van wie? Van Buddy Holly? Van Buddy Holly ja, ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ik vind het ook wel leuk dat, jou, uh, dat je Cliff Richard als voorbeeld uh, noemt eigenlijk wel. Hè? Ook, ook belangrijk geweest voor jou. Die vergeten we wel eens denk ik in de Nederlandse popmuziek. We denken meestal dat Elvis Presley een heel grote invloed heeft gehad. Maar zelf denk ik dat Cliff Richard een grotere invloed heeft gehad. In Nederland, in Nederland ja. Ja hoor. Ja. Dat denk ik ook. Want uh, er waren heel veel, veel Elvis-fans. Maar ik was ook niet zo'n Elvis-fan. Ik ben later eigenlijk pas Elvis gaan waarderen. Uh, okay. uh, ja. eigenlijk en, en vooral zijn beginperiode, ja. want dat was te gek ja, natuurlijk was, uh, eigenlijk, dat was de rock ja. Hij, wel, ja. Klopt, hij ja. was ontzettende trendsetter. Ja. Die man die heeft dingen ja. gedaan, ja, er zijn wel eens nog documentaires van. Die ga ik altijd kijken. Ja, dat is, zeker. Dat is fantastisch echt. Ja. Maar ja, toen niet zo. Dat vond ik toen niet. Ik vond wij vonden Cliff Richard. Ja. ja dat was zo'n summum gewoon. Ja. Toen. En die, die zag je misschien ook wat vaker of zo En die kwam natuurlijk ook wel eens in Nederland en zo. Ja. Ja. Nou ja, wij ja we speelden natuurlijk in het voorprogramma op een gegeven moment. Ja, ook dan. We hebben een keer of vier ja. met, met ze samen gespeeld. En ja, ja. ook contact gehad met ze. Dus ja. in de kleedkamer nog foto's ja, met ze ja. ook ja, ja. natuurlijk. Maar ja. ook dat. Uh, dat we ja. dus onder elkaar gewoon gezellig zaten te, te babbelen ja. natuurlijk. Yes, leuk, ja. Ja. ja. Dus het idee van uh, frontman, want jij was eigenlijk altijd frontman, hè? Ja. Dat, dat is ook iets wat jou aspireerde. Dat, uh, ja, dat, dat kon, ja, dat kwam eigenlijk ook door cli Cliff Richard ja. natuurlijk, ja. Hè? Maar heel... wat vraagt dat van je tijdens de optreden? Was, dat, was jij echt bewust van, ik ben de frontman... Uh, na het publiek of, of uh, het gezicht van de band... of de spokesman van de band? Of, uh, nou, paste nee, die ik, rol ik, jou goed? Uh, ja, ik, denk dat werd, ik heb je natuurlijk nooit live gezien in die tijd. Zeg maar. dat, werd, dat werd zo genoemd, maar ik voelde me altijd één met de band gewoon. Ja. Ja. He, want wij hadden altijd ook een samenspel op de, op de bühne. Kijk, ik zong dan wel. En ik viel misschien de meeste op, doordat je zingt. Ja, maar uiteindelijk viel Robbie ja, ja. ook op, want... Als je die zag spelen, ja. en Henk Spitskamp ook, dat waren ook mensen die, die, die, die ja. hadden ja. een uitstraling. Ja. En de drummer had ook een uitstraling, want ze hadden ook met zulke ogen in die drummer te kijken. Ja. Dus waren, ja. we hadden gewoon vier personen die alle vier iets uitstraalden of zo. Dus en de uitstraling is heel belangrijk? Ja. Ik denk het wel. Met zo mooi, ja. Een ja, want het spel is natuurlijk belangrijk, maar de uitstraling is natuurlijk ja. heel belangrijk. Ja. Maar het is toch een ander type frontman? Dat is ook wel, uh, wel, wel grappig dat je met, met een duo, met Bennett en B samen weer met z'n tweeën stond. Dat zou ook niet iedere frontman uh, gedaan hebben. Uh, nee, maar dat had ik normaal dat misschien je een misschien ook manier Op een hele andere manier sta je daar weer. Ja, maar het is eigenlijk, kijk, BEA is uh, dus dat is, zeg maar uh, B. En het die... is hartstikke leuke muziek. Ja, het is alsof maar... ik Abba hoorde. Dus ja, ja. Maar, dat, ik hoop dat je het nee, niet Nee beneden... hoor, nee. Heel, nee, maar heel, heel, vind ik vind ik uh, uh, het een compliment. Echt, heel uh, happy-go-lucky muziek ook. Maar ja, nou, ja, kijk, Bea is een vriendin van Beppi eigenlijk. Uh, van een, uit haar jeugd. Oké. Okay. En ja. zij was bruidsmeisje bij ons. <laughs> en Bea ja. is ja. dus eigenlijk ja. onze langste vriendin. En ja. altijd in, in uh, zware en moeilijke tijden... altijd bij, bij elkaar gebleven. Ja. En, waar, en John Sonneveld... dat is een, een technicus producer... die heb, doet ook de E-ring altijd... het geluid. En die, dat was weer een vriend van mij... want daar werkte ik heel veel mee in de studio. Ja, ja. Want ik produceerde toen veel... En die, die was alleen en die wilde graag weer een vriendin hm. hebben. Nou, die heb ik gekoppeld aan elkaar. <laughs> ja? Nou ja, ja dan. Ja, ja. ze ja, ja. waren bij elkaar weer ons. En toen hebben ze dus een verhouding hebben Ze samen gewoond heel lang. En we zaten ja, dus ja. bij John thuis. Ja. En Piet Zouwer kwam daar vaak. En Piet Zouwer was een liedje schrijft. En die hebben we ook van Lenny Goer dat nummer geschreven oh. natuurlijk. Ja, ja. De, de, de, ja, ja. De, de, de grote hit van haar. ja. En Fysiek. daar zaten we wel eens te zingen en te spelen. En hij is piano spelen. En joh zegt hij, we gaan, we gaan gewoon voor de gein met jullie samen een liedje opnemen. En zo ja. is het eigenlijk ontstaan. Okay. En toen kwam hij met Take it to Leave it. Oh. En dat gingen wij dus zingen. Ja, dat ja. nou, gaan we opnemen. Dat yeah. kon allemaal toen, makkelijk. Dus wij, de studio van, uh, van Bert, uh, Bert van reden Giel Montagne... die had ik samen met John helemaal verbouwd. Omdat... Yeah. Uh, de, uh, we, Samen alles uitgesloopt en opnieuw gemaakt. Dat was de, de studio van toen. Okay. En daar kon ik dus opnemen als ik wilde, ja, natuurlijk. Ja. En daar hebben we dat nummer opgenomen en dat werd dan uitgebracht. En dat werd ineens een top 10 hit. Ja, oh. ja dat ja, is ja. dan heel gek natuurlijk. Ja, heel apart, ja. Dus we hadden ineens een duo. Ja. Bennett en wie. op een gegeven moment waar dus de moties uit elkaar gevallen je begon met de solo carrière nou nee hoor nee ik het was de moties bestonden nog en toen ging ik gewoon Freddie haaien die wilde graag een solo plaat met mij maken okay. Freddie haaien was de producer van de golden eerings mm -hmm. de Golden goldene mochten dat niet weten want dat, dat was voor voor hun was dat water en vuur, hè? Wij, de erings de en de motor. En ja? okay. Voor mij nooit, hoor. Nee. Robbie ook, die had ook een, ering. Ering had een hekel aan de ering, de de hekel hekelen ons of zo. Nee. Dat weet ik niet, of jaloers, jaloezie. Ja, oké. Okay. In ieder geval, Freddie High, die, wilde, die had een nummer van Tim Harden meegenomen uit Amerika. Ja. En die stond op een LP, ja, dat is veel graag dat jij dat ook neemt, <laughs> denk dus, dus, Ja, nou ja, dus, dus, toen ben ik ja, dat nee. op gaan nemen. En ja, ja, uh, helemaal ja. niet met het idee dat dat een hit zou worden of zo. Nee. En dat werd dus een top in de klopt, top 5. stond top 5 ineens yeah. op een gegeven moment. Dus ja. de Beatles en alles in. Ja. Ja. Dus ja, maar toen, ja, wie is de producer? Ja, dat is je dus dat werd toen nog een beetje oorlog. Ja. tussen Dus en, ja, en hier, want dat kwam natuurlijk ja. uit. Ja. <laughs> en zo is het eigenlijk ontstaan en ik zat nog in de motions. Hobby ja. zat er ook nog in. Ja. En Robbie is er niet uit, want dat zeggen ze wel, eens. eruit ja. omdat ik solo platen maakte. Nee toch niet. Nee. nee Robbie is er gewoon uitgegaan omdat hij heel erg slecht met de drummer kon opschieten. Oh, en de drummer had altijd commentaar en Robby ja. leverde alle muziek en die had eigenlijk, dat was de motor, ja. die kreeg alleen maar commentaar van zien. Ja, okay. En die zei toen op een gegeven moment, ik weet me goed, ga jij de kapitein maar spelen? Ja. En toen ik ga eruit. Zo hij niet om nee. dat hij dacht van ik ga nou weer wat diers beginnen. Nee. Maar ik kon gewoon niet opschieten met siep. En toen, ik vond het verschrikkelijk natuurlijk. Ja, maar ja. Ja, anders hadden we dat mooie nummer niet gehad van Fiennes, hè? Nee, precies. Nee, misschien niet. Precies. Nee. Nee, nee. Nee. Nee. Nee. Nee. Nou, nog gek, anders had jij het misschien gezongen. Als, ja, je, dat ja, nummer, dat, als je dat nummer in zijn pen had. Ja, ja, dus ik heb ooit zo gedacht. Uh, of niet? Uh, nou nee hoor. Kijk, Jan van Veen. Die, die, die, die was in Zwitserland en daar ontmoette hij Jerry Ross. Jerry Ross had een label in Amerika. Jan van Veen liet die bandjes horen. Maar, want als een nummer van ons bij had gezeten, wat hij toen had... Ja. hadden wij waarschijnlijk daar ook uitgebracht geworden. En waarschijnlijk ook een hit gehad. Want die Nederlandse liedjes die vonden ze daar leuk. Ze vonden ook dat slechte Engels leuk ja, Want dan ze, wij probeerden hier altijd zo goed mogelijk Engels te doen. Of Amerikaans. Nou, maar, God, voor jullie toch niet slecht Engels? Ah, nee, maar... Ja. Het, kijk, Mariska zong wel vrij goed Engels. Ja. Maar als je George Baker hoorde zingen... Dat ja. was echt speenkolen Engels. Ja. Ja. Maar dat werden hits in Amerika ja. toen. want Dat, dat, dat kon door Jan van Veen. Ah, en, want Jan Verveen, wij hebben toen in Amerika nog gespeeld met de Later Motions in 1969 in de Scene Club. Ja. En toen kreeg ik daar een recensie in dat ik de grootste personality was sinds Big Jack across the, uh, the ocean, the yeah. Atlantic. Ja, te gek. Ja, want ja, dat stond in de billboard. Toen belde Jan van Veemers s'nachts aan mijn bed. Ja, je staat in de billboard. Dat is fantastisch. Moosjes kregen zo'n stuk in de billboard. Over ons optreden daar. Ja, te, maar jullie hebben nooit getoerd in Amerika of zo. Nee, we, zijn, we konden dus door. Yeah. Maar wij konden niet door, omdat wij allemaal contracten hadden hier. Want oh. we gingen maar voor zeven dagen naar New York om oh, de plaat uit te brengen daar ja. Electric Baby de ja. laatste LP. Ja. Ja. Leuk. We hebben dat is allemaal staat ook allemaal op YouTube hè? Want ja, we hadden ja. een filmploeg bij ons van de Avro. Oh, dan ga ik zeker eens kijken. Gaan te, gaan eens kijken ja, eens in New York. Ja, Mousjes in New York. Ja, ja. Oh, te gek. Met, ja. met de, met de ja. Monkeys. En wij speelden de Scene Club daar kwam iedereen als dus wij speelden zo Frank Zappa daar. De, de, Echt? Dat was Vak de zappa. tent, <laughs> de tent van nu, van New York. Ja. Dus als de muzikanten daar nou, hadden opgenomen, Jim, Jimmy Anders gitaar stond ja. in een kast daar ook. Dus als die, die gingen na ze optreden of naar de studio, oh, gingen ze zie. naar de scene club en dan gingen ja. ze met elkaar spelen. Buddy Miles, die drummer, ja, een ja. van de beste drummers die. Ja, zeker. Ja. En die is overleden. Nu hebben wij nog meest session gespeeld. Dus met z'n allen lekker mm. met elkaar spelen, weet je. Dat, ja. dat ging nou gewoon ja. zo. Ja. See where als je uit elkaar ging, had je er toen spijt van? Je nee, dat je was je opluchting. Opluchting? Ja, want ik heb ze zelf opge opgeheven. Oké, okay. ja. Op een gegeven moment werd ik een beetje moe van al die figuren, die alleen maar, die hadden alleen maar commentaar volop, en ze wisten alles beter, en dit en dat, en, en toen heb ik de stekker eruit getrokken. We hebben heel veel gespeeld achter elkaar, mm -hmm. en begin 1970, Toen ik had het al helemaal in mijn hoofd hoor, dat wisten ze niet, ja. maar ik had het al helemaal, ik denk, ik ga nog even goed want toen kreeg je een goede ja. WW-uitkering. Oh. Als je veel gespeeld had. Oh, vandaar. En, ja, ja. Ja. Dus ik had dat heel, ja. heel lang heel veel gespeeld achter elkaar. En toen zei ik ineens, ik stop daarmee. Want ja. ik had geen contract meer aangenomen. Dat wisten ze allemaal niet, want zij liepen achter me achter maar een beetje achter ja, mij ja, aan. Okay, ja. Maar ja, wel met allemaal praatjes en dit ja. en dat. Ja. Toen, en toen hadden ze er spijt van hoor, dat ze zo gek hadden gedaan. Ja, oh, ja. oké. Okay. Ja, tegenwoordig hebben muzikanten... denk ik de, de, de, best wel moeilijker eigenlijk, hè? Nou ja, ja. het is wel zo... Als, als ze nu een hit hebben en het echte hit is... Score, ondanks dat er geen platen meer verkocht worden... Mm -hmm. scoren ze wel heel hoog vaak met streaming, hè? Klopt, ja. Dat kan en ze wel hebben... Ja, ja. Ja, het het het is eigenlijk, de echte muzikanten verdienen nooit zoveel, natuurlijk. Nee. Kijk, de, de mensen die die, die, die liedjes allemaal zingen... die zak, vullen de zakken... Oh, Want je ja, gaat een half uurtje staan... Uh, <lacht> en dat schijnt... Tot, ja, de mensen vinden het leuk. Dat heb jij nooit willen doen dan? Nee. Nee, nee, nee maar dat ja. kan ik ook niet. Dat moet je kunnen. Dat moet in je zitten. Dat, uh, ja, ja. Ja. Ik wil gewoon le leuke muziek maken gewoon. Ja, dat is wel belangrijk. En niet van, ja. we moeten de, uh, fantastische muziek maken. Maar wel oh, iets lekker. wat je zelf leuk vindt. Ja, zeker. Ja, dat is dus, is ook, ja. En ik leef nog steeds... Je hebt er altijd van kunnen leven wel Ik die heb die er wel uh, naast van, van, van, ja. goed van kunnen leven. Okay. Ja, en mijn vrouw werkt nog steeds. Die, die, ja. ja, die werkt ook nog steeds die fysiciste. Oh, nou, die doet dat, uh, Matthijs van Nieuwkerk al tien jaar of zo. zo. En Eus doet ze al een paar jaar nu. Ja. Natasja Vroger doet ze. Dus ze hebben allemaal ja. vaste klanten ook. Ja. Ja. Dus we samen hebben we dat gewoon allemaal goed uh, gered. <tus> En dan niet solo-carrière, hoe heb je dat aangepakt? Want lijkt ik heb me helemaal wel... geen solo-carrière gehad. Nee? Oh, dat wordt wel altijd gezegd, inderdaad, ja. Ja, maar ik heb gewoon wel solo-platen gemaakt, ja? maar geen solo-carrière. Ja, oké, okay, dat onderscheidt, We je ben niet ja. gaan ja. treden zonder bent. Nee? Oké, okay, nee. nee. Nee, je zei dat begrijp ik het heel mooi, dat je met, niet meer met een bandje wilde als achtergrond. Ja. Dat was in de tijd met, met B.A. hè? ja. Maar met een, met, een echte, met, een, met een echte band, maar niet met een ja. bandje. Nee. Nou ja, dat, kijk, je kon hartstikke veel verdienen. Ja, bandjes en bandjes, hè? Ja, bandjes, bandjes en bandjes. En bandjes. Ja, ja. Nou ja, was, was, op een gegeven moment was al... Uh, iedereen zei, ja, jullie kunnen... En dan kregen we dat... Toen 1500 gulden voor een optreden, ik noem maar wat. Ja. En dan kon je het hier vanavond doen of zo. Ja. En dan met zo'n bandje. En, en dan was het geloof ik net een datje was ja, uit of zo. Weinig overhead, hè? Ja, ja precies. Ja. En dan was het. Ja, ja tuurlijk met z'n tweetjes. In auto-up en dan de volgende. Bandje, ja. Dat heb ik dus wel vier keer gedaan. En dat, dat was heel veel verdienen. Ja, ik zeg, ik kan het. kon dat goed. Bea was echt zo van... Hey, uh, iedereen. Uh, ja. die, die, die, die, dat lag haar goed. Ja. Maar ik niet. Ik kon dat gewoon niet. Dus ja. Dat, ja. Dat, nee, dus maar dat is dus een heel duidelijk een, verschil natuurlijk. Je bent, geen, geen, je bent gewoon een artiest. In de zin van... Uh, met een bepaalde... Uh, hoe moet ik dat nou zeggen, creatieve moraal. Hè? Je bent schatplichtig aan al die grote mensen. Uh, ook, ja. Jij je gaat niet uh, entertainers te zijn. Nee, nee uh, en ook uh, omdat ik dat nooit gedaan had. Ik uh, ben eigenlijk opgegroeid in een band. Ja. En ja, ik ben natuurlijk... Uh, het eerste wat ik deed was met een band. Ja. En niet ja. een, een solo of ja. zo. Nee, solo waren meer een, eigenlijk een soort zijstaartje. Ja. En we gingen een, uh, een theatertour doen... En toen heb ik Poller erbij gehaald. En Spex, want ik had Spex oh, okay. ontmoet via Johan Derksen. Ja. En Spex kon oh, er gelijk okay. mee. Ik heb met Spex wel eens in, in uh, PX en, toen hij een LP uitbracht. Heb ik samen een uh, tweede stem gezongen met hem. Ja. En uh, ook Hangout to a Dream gezongen met hem, samen met hem. En dat klikte gewoon heel goed. En, dus ik dacht, ja, waarom Spex niet? Weet je wel, daarbij. He, dan heb ik nog een stem extra. En een, een hele goede gitaar en een liedje Nou ja, en dat, dat klikte. En Alan McLaughlin, dat is dan de gitarist, ja, ja. die heeft in de scene gespeeld. En nog meer dingen, dat is een, een Schot uit Schotland. Ja. Een hele goede gitarist, een bescheiden jongen. En die speelt er ook bij en het, is, het klikt allemaal heel goed. Ja. Want jij zoekt natuurlijk wel altijd naar mensen die goede liedjes kunnen schrijven. Ja. De nou ja, een liedje, echt soms. Goeie songs, ja, als je een liedje Dat, dat, dat ja. kan Spex bijvoorbeeld wel. Ja. Maar die heeft ook heel veel liedjes die mij niet liggen. Bijvoorbeeld. Nee. Dat, want ik ken die liedjes natuurlijk. Maar wij, wij zochten eigenlijk nieuwe liedjes. En toen ging ik bij Spex even luisteren. Toen dus zei ik, dit won't get any better than this. Ik vond een te gek nummer. Ja. Ik het maar ja. dan niet zo. Als, het, als hij het doet. Hij ja, zingt het gewoon als songwriter. Ja. Maar Tim Harden de Dream ook iets anders. Ja. En die ja. die, die songwriters die, die, die, die ge die geven iets aan. En dan kan je ermee doen wat je wil. Ja. Ja, ja. En dan nu, zoals eerder beloofd, de nieuwste single van The Motions. It won't get any better than this. time nummers ge geschreven? Ik heb al wat, een paar dingen ja. geschreven, voor, vooral de teksten dan. De teksten van, ja. Met Martin van Wijk. En, uh, maar nooit echt zelf een hit geschreven of zo. Nee. Dat, die waren ook niet goed genoeg. Dat, uh, dat moet je kunnen ook. Ja. He, en, weet jij uh, hoe je een hit schrijft dan? Nee, dat weet je niet. Maar nee, uh, dat nee. weet niemand. Nee. Ik moet, hoewel, ik moet zeggen dat Robbie het ...vaar goed in de gaten ja. had altijd. Want. Ja, zeker. Ja. En ik liet hem ook Krijg ons ook niet benieuwd horen. Ja. Hij was hier nog drie weken geleden of zo. Want Bebby knip zijn haar altijd. En, en okay. van zijn zoon. En uh, Dus hij komt hier uh, om de twee maanden. Oh, te gek, ja. ja. En ik zei even horen. Dus zegt hij, hij... zegt... Ja, leuk. Dat is een typisch hobby. Ja, ja. leuk. En dan gingen we verder praten. Ik zei... Luister dan even. Zegt hij... Nee, nou, maar ik heb het al gehoord. En zijn zoon die zei van... Ja, dat doet hij met mij ook altijd. En dan laat ik wat horen en dan zegt hij, ja, leuk. En dan, maar, zegt, ja, maar ik heb al het, of het ding al gehoord dat ik weet, ja, ik vind het een goed nummer. En hij, maar hij zegt ook als, het, nou nee, ik vind het een kut nummer, zegt hij ook rustig. Ja, gewoon dat, eerlijk, dat, eerlijk. Ja, gaan. hij is heel eerlijk wat dat betreft. Ja, ja. Heel stom, weet heet dat, uh, bot. Ja. Maar ja, eerlijk. dat je weet wat je ja. aan hem hebt, dat vind ik ja. wel goed. Ja. Juist, ja. Wat zit hij nog in de muziek dan? Hij doet niks meer, Nee? Nee, nee. nee. Oh, jammer ja, ja hij heeft want zijn zoon die zei wel pap ik zeg van Terri speel je nou nog wel eens gitaar ja. want hij zei toen ik heb alles verkocht maar die spijt van heeft want het waren hele duur nu ja. zijn onbetaalbaar nu die die dingen die hij had en toen zei hij zo jawel papa ik hoorde van de week op de zolder spelen <laughs> en toen zei hij oh ja zei wel? Ja. oh want hij zei, hij, dat de hij toch eens te spelen waarschijnlijk ja. maar verder doet hij niet echt nee, zin. Nee, nee. hij heeft het ook niet nodig natuurlijk Nee. en hij heeft andere hobby's hij, doet, hij heeft echt dingen dan denkt hij van die vervelzen maar vervelzen ze helemaal niet nee. hij maakt nee. mooie beelden hm. ik heb ook foto's oh. van hele mooie beelden van oud hout ja? dat vindt hij gewoon bij, bij, ja. op straat. en dan denkt hij dat is een mooi stuk hout en dan neemt hij mee oh. en dan maakt hij beelden van ongelooflijk knap hoor ja, ja. ja. Maar je, hij was ook op televisie uh, misschien vijf jaar geleden. Hij maar de wereld had door? Al... Ja. Ja, dat is drie jaar geleden. Is Dat drie jaar geleden, dat ja. Was, dat, ja. Dat was... En dan ziet hij echt, straalt hij uit. Ik gun het hem natuurlijk van harte. Uh, van ik ben popster af. Ik ben Als zoals jij hier zit. Het is natuurlijk radio. Maar jij bent gewoon nog een, een, een, een soort popman... Uh, een sterf vind ik een heel ja. groot woord. Maar jij straalt er nog helemaal uit. Ja, maar ik ben en muziek hij, muziek hij heeft, heeft het gedaan. gewoon helemaal afgelegd. Ja, van, ja, ja, dan, ja. Toen jij op televisie zat, dan zat ik daarnaast. Want dat was namelijk ja. in verband met... een. Wij gingen... Robbie die komt hier op een ja. gegeven moment... die zegt, ik heb oude nummers gevonden... die we nooit hebben opgenomen. Of uh, nooit hebben uitgebracht. Die hebben we wel opgenomen, maar nooit uitgebracht. Van de motions, hè? Van ja, de motions. Ja. Ja. Dus, afgesproken hobby hier met zijn pick-upie. tafel hier. En laat die nummers hoor op lakplaatjes nog. Dus ja. er waren geen, die waren nooit uitgebracht. Nee, nee. Dus ik luister en ik zit er. En mijn vriend van mij, die heeft dat gefilmd. Dat wij hier oh, zitten. Ja, ja. Dus ik zeg, nou best leuk. Oh ja, vind je het toch ja. wel leuk zo, Bob, Ja, Zo verrast zei hij dat. Ja. Dus wij hebben die nummers gehoord. Kijk, die nummers, die heb ik op een gegeven moment dat filmpje. Dat heet Babby. Aan Matthijs laten zien, Matthijs Vernieuwken. Oh, oké. Okay. Yeah, ja, die is oh, leuk, want Robbie wilde nooit meer op televisie en hey, die wilde niks precies. meer met, met ja. het wereldje te maken hebben. Maar, dus toen, zei die, toen kwamen ze bij, het, bij de wereld erdoor op het idee: Robbie heeft zoveel gedaan, moeten we die niet eens eren? Ja, yeah. ah, allemaal nummers. Dat yeah. hebben ze negen weken lang gedaan, maar dat, daar hing wat vanaf. Robbie ja. moest daar wel de eerste keer dan over komen vertellen. Over, en ja. ik moest daarbij... Robby zei, ik ga alleen als jij meegaat. Okay. Ik zei, ja, ik ga wel mee. Want ik had ook wat te verkopen. Want ja. wij hadden net een, We gingen een LP opnemen. Ja. Van die oude liedjes. Ja. Ja. Opnieuw opnemen. Op een gegeven moment... Uh, dus ik zei tegen hey, Robby, ja, je kan in de wereld erdoor. Nee, nee, je weet toch, dat doe ik er niet meer. <laughs> Ze zei, nee, maar dit en dat heb ik uitgelegd. Nou ja, die wordt negen, lang, negen weken lang geëerd, elke vrijdag. Met een liedje van jou. Door, ja. Elke keer door een ander gespeeld. Door moderne dingen. Ja, ja, ja. Nou, dat vond hij toch wel leuk natuurlijk. Ja. Dus dat heeft hij gedaan. Hij heeft nog een tweede keer zelfs gedaan. En toen de derde keer, toen wilden ze ook... toen hebben wij die, een nummer ge, gespeeld wat uh, van die, van die LP is. Van die oude nummers, we hadden, we hadden opgenomen. Ja, ja. Maar toen deed hij het niet meer. Toen dus, zei nee, ik doe het niet nee, meer. Nee, niet okay. meer. Ja. Dus wat, wij hebben dat toen gespeeld. Ja. I follow the sound. It's the only thing to do. Leaving. Tell me how And Suddenly It seems my eyes are dry trots op? Eh, uh, trots. Ja, ik vind trots ook altijd zo moeilijk, maar. eigenlijk. Uh, ja. trots ben ik eigenlijk op mijn kinderen. Oké, okay, ja, dat is heel goed heel positief. Ja. ja, ja. Maar voor de rest op muziekgebied, ja. Gewoon gewoon... Een mooi nummer of zo, of uh, een mooi goed optreden? Uh... Nou ja, ik moet wel zeggen dat. Amerika was voor mij wel eigenlijk een soort van toppunt omdat het, uh, uh, omdat het voor mij daar een soort van... Want je wordt eigenlijk wordt verteld dat je... Ja, Amerika, daar komt de beste vandaan. Ja. En dan gaan wij dan even spelen, weet je wel. Ja. Maar hoe dat succes daar was en hoe we het ervaren hebben... Mm -hmm. En hoe we dat uh, ja, positief is ontvangen eigenlijk daar... Ja, okay. Dat, ja. dat verbazen mij heel erg... Ja. Want we waren toch wel onzeker in het begin, vooral onze gitaristen, die, waren, die durfden eerst eigenlijk helemaal niet te gaan spelen. Want nee. Jimmy Hendrix, zat daar s'avonds gewoon op. <laughs> die ging dan gewoon spelen. Een Frank Zappa zat in de zaal. Ja, dan moet je even gaan spelen daar. Ja, ja. Met met, met onze welk, welk jaar praat je dan 69? over? 69. Ja, ja. Juni. Juni, voor, ja, juni oh. of juni. Voor mij juni 69, ja. Ja, 69 was een topjaar. Maar je moet jasper. maar kijken, als je, dan kan je het zien. Op YouTube staan een van die filmpjes op. Ontmoeting met de, met de monkeys. Die, die zijn twee dagen met ons meegegaan. Want die vonden het, wij hadden een hele leuke sfeer bij ons. Oké. Okay. Vonden ja. zij. Ja. Dus wij gingen stappen na afloop. Maar dan gingen ze met ons mee. <laughs> Ik wou je nog vragen wat het grootste compliment is... wat je ooit hebt gehad als, als muzikus dan. Maar je hebt al iets gezegd dat je ooit... Hoe was het ook weer als de grootste entertainer... van de andere, andere kant van de oceaan werd? Van de Atlantic, <laughs> ja, ja. van de Atlantic. Maar vaak herinner je dat soort momenten nog? Dat je, dat nou iemand... ja, dat vond ik natuurlijk... Ja. Ik bedoel, als Paul McCartney zegt dat jij een goed zanger bent... ik noem maar wat, anders hou je dat wel. dat hou je dat wel, ja. <laughs> maar dat uh, hier... Uh, nee, nog niet. <laughs> maar, nou ja, kijk... Ik, ik had in de eerste instantie dacht ik. ja, Jan van nam in de Maling. Ja. En daarna toen ik het las, want ik heb dat stuk ook ergens. Dan had ik het idee van. was die man dronken of zo? Die rescent. Maar dat, daar, daar word ik trouwens Ricky Bennett genoemd. Die goed geluisterd waarschijnlijk naar mijn naam. Maar in ieder geval. Maar de andere jongens die worden wel allemaal met goede namen ja, ja, ja, genoemd. Ja. Maar in ieder geval. Toen, toen heb ik, ik heb er altijd iets raars van gedacht. Hoe kan dat nou? Weet je wel, dat, ik geloofde dat gewoon niet. Ja, maar ja, dan, als je zag hoe die mensen daar reageerden, moet het toch wel waar zijn geweest of zo. Ja. Maar dat was wel een compliment, dan achteraf natuurlijk. Ja. Maar oh, grootste complimenten, ja. Ik denk niet zo in complimenten eigenlijk. Het is altijd moeilijk ook. Ja, was goed hoor, vanavond hoor je dan. Ja, nou, dankjewel, ja. Hoe je dat op zes hebt verder. Ja, het wel zijn wel meer dankjewel. vakgenoten die je dan iets tegen je zegt. Ah, ja, maar nee, dit, dat, is natuurlijk ja een... dat geloof ik niet zo. Oh, okay. Nee? <laughs> dan wil je een beetje met de korreltjes ja. uit. Ja. As soon as you're born, they make you feel small. By giving you no time instead of it all. Till the pain is so big you feel nothing at all A working class hero is something to be A working class hero is something to be They hurt you at home and they hit you at school They hate you if you're clever and they despise a fool Till you're so fucking crazy you can't follow their rules A working class hero is something to be A working class hero is something to be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 A working-class hero is something to be Keep you doped with religion sex and TV And you think you're so clever and classless and free But you're still fucking peasants as far as I can see A working-class hero is something to be A working-class hero is something to be This room at the top, they are telling you still But first you must learn how to smile as you kill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 If you want to be a hero, will just follow me. Wat Heb je nog uh, dromen? Heb je nog iets dat je wil bereiken? Iets dat ja. je wil gaan doen? Nee joh. Ik vind het leuk dat we weer dat, dat plaatje wil ja, nemen op ja. optreden ja. en ook niet dat ik niet een hele avond hoef te zingen van zeg maar van 2 uur achter elkaar. Dus ik heb zangers erbij. Dus we wisselen elkaar lekker oh, af. Oh, okay. ja, ja. Dat ja. is leuk. Ja. En uh, nog even over je invloeden. Want je hebt een hele hoop... Uh, je hebt vijf nummers op een gegeven moment. Maar er zitten heel veel Beatles ja. nummers bij je. Dat is ook een grote... Ja, nou ja. Maar ja ik, vond, ik vond de Beatles natuurlijk... Vind ik nog steeds. Uh, uh, ik was eigenlijk altijd een grotere fan van John Lennon dan van Paul McCartney. Oké, okay, ja. Maar de laatste jaren ook heel erg van Paul McCartney. Ja. En vooral omdat hij ook zo lang doorgaat en zo goed. Ja. Met goede muziek nog. En hij heeft nog goede herinneringen... als hij zo'n programma uitlegt wat ze allemaal gedaan hebben. Ja. Dat hij dat allemaal nog zo goed weet. Ja. En nu heeft hij een tekstboek uit. Ja. En dan zit, zit hij te vertellen van... Uh, I gotta get you into my life, dat nummer bijvoorbeeld. Ja. Dat, dat, uh, dat de, iedereen denkt dat het over liefde gaat. Maar dat gaat als We zaten bij Bob Dylan te blowen... En toen hij had, dat, had ook een bloot. En toen dacht hij van... Hey, I got to get you into my life. Yeah. En uh, daar gaat het liedje eigenlijk over. Ook okay, even te blowen. Ja, ja over, waar kun je die pot krijgen? Uh, waar ah, kun je het krijgen? Echt waar? Ja. Dus zo uh, zijn die liedjes ontstaan. Hij had dus ja. bijvoorbeeld... Yesterday was Scramble Eggs, hè? Ja, ja. Scrumble Ja. Ja, ja. ja mooi ja. nummer. Nou, hartstikke bedankt. Nogmaals bedankt. Nou, graag gedaan. Het was een heel fijn, uh, fijn gesprek. En, uh, ja, we zijn van iets later uh, leeftijd uh, of geboorte dan, uh, dan jij. Maar we hebben ja, die, die jaren zestig natuurlijk. Uh, dat is, is zo'n ja. ding. Ja. En dan krijg je de ja. jaren zeventig, tachtig, negentig. Maar qua, qua beleving, is de, ja, in de, in, qua muziek dan, is ja. de jaren zestig. Ja, ja, ja. Nou, ja, ja en, het, en daar, daar veranderen we veel, hè? Zeker, ja, ongelooflijk veel. Alles ja. werd uitgevonden toen, hè? Nou ja, eigenlijk na de oorlog, zeg maar... de opbouw, dat, dat heeft er allemaal mee te maken. De hele opbouw van... zeg maar, een, een nieuwe huizen bouwen... nieuwe ideeën... Hè, de oorlog was afgelopen. Toen kreeg je dan die muziek uit Amerika. De, de, de, de vrijheid... He, want de vrijheid was gevierd, oorlogachtig, en de vrijheid in, in het leven, uh, uh, ja. uh, seks, uh, uh, ja. uh, muziek. Daar uh, kwam vrijheid in. Ja. En dat hebben wij allemaal. We hebben de mooiste tijd van, van, ook, van ja. de eeuw meegemaakt. Ja. ja, dat is leuk dat, dat zegt, Harry Jekker zegt dat ook altijd. Hè. Die ja. is van 1954, ik ben ook van 1954, zeg, dat is het mooiste, maar uh, goed, 1942, ja. maar gewoon, ja. dat is ook goed. Maar dat is het mooiste moment om geboren te worden, ja. want uh, alles begon toen. ja. ja. Ja. Zeker, ja. En die komt ook als een fletje van twee ogen achterin. Ja, ja, ja in een toptuig. Moerwijk, geloof ik. Ja, een moerwijk. Maar daar over, ja. natuurlijk. Ja. Ja. En die is ook altijd gewoon... Uh, ja. Die weet ook waar hij vandaan komt, hè, altijd. Ja, ja. ja dat vind ja. ik mooi, dat vergeet hij nooit. Ja, ja. Ik ben ook wel heel blij met Radio Veronica geweest, dat Tuurlijk. Je hebt volgens mij ook wel een hoop ja. gedaan. Maar ja, je. Je. ik wist ja. dat Radio Luxemburg al zo, van zo ver... Uh, in het verleden stapt. Ik ja, dacht ja, dat er water vijf. kwam. Nee, nee uh, he, was, he, he, he, dat was dat er al. al. Ja. ja, dat zijn echt pioniers. In Nederland uh, had je nog een uh, zo'n draaiknopje met uh, distributieradio. Oh, ja. met twee ja. netten of zo. Ja, ja. Ja. En dat was dan een hele oudbollige muziek, veel Duitse muziek. Ja. Wat ik nooit begreep, want we hadden een oorlog achter de rug. <laughs> en dan hoorde je Duitse muziek. Dat kan niet, nee. Ja, en, maar in ieder geval ook, en dan kon je brokken. En dan, want ook in het voorprogramma van de Stones stonden de foreo's. Zet hem ja, aan de handen, En Zeg aan. niet, nee, he, he, he. Ja. zeg oh, niet, nee, zeg ja. niet, nee, ja. He, he, he. Met de ja, zeg ja, ha, ha, ha. Dat stond in het voorprogramma van de Stones. <laughs> ja, Ket, die, die, die, was, die organiseerde natuurlijk Cliff Ritz in de Shell. Dat, was, dat deed hij allemaal. Ja. Ja. En toen kwamen de Stones en... Dus hij veel, hij moest ook een voorprogramma hebben. <laughs> ja. Zes ex in het voorprogramma. André van vandaag is ook in het voorprogramma. Nee. Want ik vroeg nog aan André vandaag bij de Werelderdeur was. Ik zei natuurlijk, dat André er ook, ik zei kan jij je daarna nog herinneren... van die toestand daar? Hij zei, nee, want ik, was, ik, had, ik had nog een snabbel... ergens anders hebben al weer weg. <laughs> Maar die tijd dat alles uitgevonden, werd, dat zeg ik wel, de Beatles in Blokker, dat zegt gewoon genoeg. De ja. Beatles in Blokker. Ja. Dat, is een, dat is een gat. En in de de Hillechom. In een keer, hè? In Treswam, ja. Ik wil je hartelijk bedanken. Ja, nou graag, graag gedaan. gedaan. Leuk. Ja, ja leuk. Zeer bedankt, Rudy. Uh, uh... Ik vond het uh, zelf ook een heel leuk gesprek. Oh, okay. uh, ja, heb ja, je ja. nog een leuk sterk verhaal? Oh, ja, maar die ja. vertel ik nu. Ja? <laughs> Want dan krijg je heel Nederland over je heen. Oké, okay, dit was weer twee uur lang De Krochten. Vanavond met Piet Troussel en Pim Groof. En natuurlijk onze gast Rudy Bennett. Rudy bedankt, luisteraars bedankt en tot de volgende keer. Als ik alles ga vertellen, zitten we hier over drie dagen nog.